Jobboot met het NOS-journaal. Utrecht kan terugkijken op een geslaagde eerste dag van de Tour de France. Met 350.000 mensen langs de kant bij de tijdrit was het gezellig druk. Ondanks de hitte bleven grote problemen uit. Ruim 160 mensen bezochten de hulpposten van het Rode Kruis. Volgens de hulpverleners hadden de meeste bezoekers aan het Grand Départ zich goed voorbereid op de hoge temperaturen. Koning Willem-Alexander sprak bij de finish met Nederlandse renners... en werd bij de jaarbeurs rondgeleid door burgemeester Van Zanen. De tijdrit door het centrum van Utrecht is gewonnen door de Australiër Rowan Dennis. Hij start morgen in Utrecht in de gele trui... wanneer de renners via Rotterdam op weg gaan naar Zeeland, waar de finish is. In Den Haag hebben ruim 150 mensen meegelopen in de stille tocht... ter nagedachtenis aan de Arubaan Mitch Henriques. Ze liepen onder politiebegeleiding van station Den Haag-Moerwerk naar het Zuiderpark... Daar lieten ze ballonnen op bij de plaats waar de Arubaan een week geleden door de politie hardhandig werd gearresteerd. Vermoedelijk is dat de oorzaak van zijn dood een dag later. Burgemeester Van Aartsen liep op verzoek van de familie niet mee. Die vond dat het toch een herdenkingsmoment moest zijn voor familie en vrienden. Wel heeft de burgemeester morgen een gesprek met de familie. In Wenen hebben Iran en de vijf leden van de Veiligheidsraad en Duitsland volgens diplomatieke bronnen een akkoord bereikt over de afbouw van de sancties tegen Iran. Er zou instaan welke sancties worden afgebouwd en in welk tempo dat gebeurt. Het is een belangrijke stap op weg naar een totaalakkoord over het Iraakse atoomprogramma dat de komende dagen bereikt moet worden. Het akkoord over de sancties is gesloten door de onderhandelaars van de verschillende partijen. Het zou nog niet zijn goedgekeurd door de delegatieleiders, onder wie de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en zijn Iraanse collega Zafir. Het weer zonnig, het blijft de hele avond zeer warm. Wel kans op een lokale bui, mogelijk met onweer. Vanavond en vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, mogelijk een onweersbui. Morgen eerst zon, maar in de middag kans op onweersbuien... met mogelijk ook hagel en zware windstoten. Tot morgen 25 tot 31 graden. Dit was het Hennemarsjoen.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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Ken je dat? Het is zo mooi weer. Dan loop je eigenlijk alleen maar te hoesten. Met de proesten en te snotteren. Want je bent gewoon verkouden geworden. Ken je dat? Ja. ja. Nou, ik heb het dus. Heerlijk. Denk je van, mooi, van het mooie weer te genieten? Ik denk dat het door dat glas water over mijn hoofd heen kwam. ...en uh, s'avonds laten en dan nog uh, gewoon lekker buiten zitten de hele tijd. Ik denk dat dat een lekker breken was, maar je weet het niet. Goedemiddag. Welkom. Ik hoop dat je luistert. Ik hoop dat je op het strand luistert zelf. Want het is prachtig weer op deze 3 juli, vrijdag 3 juli. 25e jaargang aflevering 27 van de Euro Breakdown is weer begonnen. Uh, deze week hebben we 14 stijgers, 8 zittenblijvers, 15 dalers en maar liefst 3 nieuwe binnenkomers. En dat betekent ook dat uh, 3 mensen de lijst niet hebben gehaald uh, deze week. Dat is Pitbull en Neo na 13 weken met de nummer Time of Our Lives. Years and Years met de nummer King na 16 weken. En Rihanna, Kanye West en Paul McCartney voor 5 Seconds hebben na 15 weken lang de lijst verlaten. Daarvoor in de plaats gekomen is Flowrider Maroon 5 en uh, Selena Gomez... In welke plaatsen die staan, dat uh, ga ik je zo direct uh, verklappen. De snelste dader deze week is Avicii met The Nights. is meteen de hekkensluiter geworden met maar liefst zeven uh, plaatsen naar beneden. En de snelste stijger deze week is in handen van uh, Louise Norte met Rhythm Inside. Ik hoop dat jij uh, ja, met de afgelopen dagen wat leuks hebt gedaan. Heb jij wat leuks gedaan, Sander? Ik wel. Wat heb je gedaan? Ik ben naar strand geweest. Ja, ik had het over wat leuks. Ja. Dat oh, was... dat vond je leuk. Oké, okay, sorry. Dat is toch leuk. Ja, nee, ja, prima. En op het strand, heb je lekker gelegen alleen? Of, uh... Ja, gelegen, gekil. Ja, wat nog meer? Wat gedronken. Wat heb je gedronken? Nee, laat maar. <laughs> uh, wat gedronken, inderdaad. Je moet veel drinken, namelijk met dit weer. Hè. Er is een hittecode, uh, weet ik veel, wat eruit gegooid. Dat je veel moet drinken. Nou, dan hebben we dat ook gedaan. Flesje bier hier, flesje wijn daar... Maar toen las ik verder in die waarschuwing... Uh, alcohol moet je mee uitkijken, want dat droogt dus uit. Ja. Goed, wij gaan uh, beginnen met Teenslipper FM. Uh, <laughs> ja, we staan allebei heerlijk hier in de studio op uh, Teenslippers. Uh, lekker met het raampje open, de airco uit. Want uh, ik vind wel dat je gewoon moet genieten van de temperaturen die er zijn. Zo vaak hebben we dat hier niet, dat die uh, temperatuur gewoon uh, lekker goed is. Dus waarvoor dan een airco aan? Dat is zonde. Ben je niet zo goed de rest van het jaar ook buiten gaan staan? Dan heb je toch ook gewoon, Erko. Ja. Dus, nou ja, dat zal wel weer aan mij liggen. Maar goed, um, T-Sleeper FM, uh, Euro Breakdown. Hier uh, op T-Sleeper FM, uh, CFM Zandvoort. En we gaan uh, ons opmaken voor de heetste hits van Europa. De top 40 deze week. En op 40 uh, had ik hem al verklapt wie er stond. Maar wie stond er nou vorige week op uh, nummer 1, 2 en 3? Mocht je naar nou vorige week geluisterd hebben en het niet meer weten... hier is de kleinere opfrisser voor jou. Nummer drie. I'm De snelste daler van deze week staat op uh, nummer 40. Avicii is De Euro breakdown, op vrede. breakdown op vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Upon a year, when all our the It's a beating. It's all I heard him say. When you get older, will live the days. Think of said one day you'll leave this world behind. So live a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 Met een nice ijs plek nummer 4 gezien. Maar ook plek nummer 40 zoals deze week hier in de Euro Breakdown. Zeven plaatsen gezakt deze week van 33 naar 40. En de hoogste notering dus zo te 4, 23 weken lang in de lijst. En op zich vind ik het best wel een lekkere zomerse plaat. En als ik dan de zomer denk, ja, daar moet ik ergens aan denken ja, dat weet jij wel wat dat is. Aan de corona. -tje. Nou, niet alleen aan de corona. Lekkere ijsbukken met uh, corona's voor je neus, maar uh, meer aan dit. Rokjes, dag, ah, zo fijn. Ik vind het zo fijn altijd in die zomer. Meisjes, dichtbij. Het is altijd een mooie uitzichten. En de vrouwen worden wordt altijd uh, mooier uh, met uh, dit soort dagen. Toch? Ja. Maar het is niet Rokjesdag hoor, want het is ondertussen echt al uh, zomer. Dus uh, ja, dan schiet het niet op. Het is dag. dan noem ik het maar. Ja. Nog leuker. Hé, hey, uh, over bikinis, uh, mooie Rokjes en uh, mooie vrouwen gesproken. Dan moet ik toch meteen denken aan de eerste nieuwe binnenkomen. Wat een lekker bruggetje is dit? Selena <lacht> Gomez! Want uh, uh, uh, ja, waar kennen we <lacht> het er allemaal van? Nou, dat ga ik jou verklappen voor degene die het nog niet weten. En degene van uh, 35, 40 plus, die weten het waarschijnlijk niet, waarvan we Selena Gomez kennen. Ik moet eigenlijk zeggen 30, plus, maar ja, dan. betrap ik mezelf. Maar, uh, <laughs> Nee, het is ook zo'n uh, Disney-figuurtje, uh, uh, zo'n Disney-heldin. Want ze was uh, te zien in tv-series uh, Barney and Friends en The uh, Wizard of Waverly Places. En ze begint haar uh, eigen band op een gegeven moment, Selena Gomez. And the Scene. En uh, daarmee brengt ze drie albums uit. Nou, sinds 2012 brengt ze dan ook uh, solo hits uit. Um, en staat ze in het uh, voorjaar van 2013 op de zesde plek van de Amerikaanse hitlijsten met uh, Come and Get It. Nou, eind 2014 uh, staat de Amerikaanse dame opnieuw in die, op die positie. Maar dan uh, met het nummer The Heart Wants What It Wants. En in uh, 2015 verschijnt het uh, tweede studioalbum van uh, deze dame. Het uh, tweede studioalbum studio heet dan uh, For You. En in februari eerder dit jaar uh, kwam daar de eerste single vanaf. I Want You To Know. Die deed ze toen uh, samen met uh, Zit. En dat maakte een uh, eerste top 40 notering voor haar in Nederland. En ook haar eerste echte top 40 notering in de Your Breakdown. Maar nu dus uh, met het volgende nummer waarmee ze deze week is binnengekomen. De Maxa haar tweede uh, top 40 notering in de Euro Breakdown. En dat doet ze wederom niet alleen. Ze doet het samen met uh, A$AP Rocky. Oftewel, as soon as possible Rocky. En de nummer heet uh, Good For You. Nieuw binnengekomen op 39 dus. Lina Gomez samen met A$AP Rocky. Good For You. I'm 14 k I'm 14 k Doin' it up like my red. Try to touch, so good, so good Make you never wanna leave So don't, so don't, so don't. Gonna wear that dress yet Love, Cause I ain't tryna mess your image up, like me mess around the triple cuffs, stumble round town, pull your zipper up. Fans sack like I don't get, but I ain't tryna mess your business up, and I ain't tryna get you in the stuff. But the way you touching on me in the club, rubbing on my miniatures, John Hancock signature. Anytime I hear her, know she finna fall through. And every time we get up, boys end up on the news. Ain't worry about no press and worry about the next shakes. They love the way you dress and ain't got up on you. Jackpot, hit the jackpot. Just made a bad miss without the shots. <laughs> you look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, I better feel good, don't you? Zonder ondertussen meteen de video-clip gaat bekijken van deze Gomez, good for you. Good, good, good, good, good, good, good. Zitten wij te luisteren naar haar inzending van de Your Breakdown van deze week? Inzending, inzending. Nieuw binnenkomen, dus Selena Gomez op 39, good for you. En ze ziet er goed uit hoor in de videoclip, toch, Sander? Dat nou, zeker. Jij krijgt helemaal rode oortjes, jongen, hoe kan dat? Ja, het is een zo pittige uh, uh, clip. Ik heb hem nog niet gezien namelijk. Maar het is wel een hele goede clip. Ja, vertel eens. Wat gebeurt er allemaal in? Ze staat onder de douche. Ze staat onder de douche? Ja. Ja, nou, dat doet iedereen. Hopelijk. Dat zo te ruiken jij vandaag niet, maar dat tezijde. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Nee, ze staat inderdaad onder de douche. ligt in een lekker stuur. Maar ze wilde gewoon goed uitzien voor jou. Speciaal voor jou? Nee, niet voor mij. Nee, voor jou. Ja, inderdaad. Was het maar voor mij. Maar ja, dat is wel weer niet. Goed, Selina Gomez. Zal het Sander nog even zitten weg te zwijmelen bij de videoclip? Zijn oortjes steeds roder worden. Gaan wij ons opmaken voor de volgende nieuwe binnenkomer... die we vinden op de 37e positie. En dat is uh, samen met uh, een nummer uh, met drie uh, gezelschappen... samen Robin Thicke, Verdine White en uh, Flo Ryder... Nou ja, een beetje achtergrondinfo mag wel altijd, vind ik wel leuk. Want uh, thuis kreeg uh, bijvoorbeeld voor Dean White muziek al met de paplepel zelfs ingegoten. Zijn vader speelde saxofoon. En uh, speelde thuis platen van een uh, grote verscheidenheid aan uh, Jesse Koonen. En White leerde zelf gitaar spelen. En strijdt in Chicago de clubs zien af met zijn uh, Fender Telecaster. Waar hij speelt met uh, verschillende plaatselijke bands. Nou ja, met zijn broer Maurice. Hey, wat een leuke broer heeft hij. Maakt hij uh, furoren als uh, bassist in uh, de groep Earth, Wind and Fire? Nou, die uh, wereldwijd bijna 100 miljoen albums uh, verkopen... die kent iedereen uh, wel, denk ik, die groep. In Nederland scoort de groep uh, 15-inch... waarvan uh, Boogie Wonderland in 79 uh, de meest succesvolle wordt. Uh, in 2015 dus uh, jongsleden werkt White samen met Robin Thicke... mee aan I Don't Like It, I Love It van een Flowrider. En die is nieuw binnengekomen dus op uh, 37 deze week in de Euro Breakdown... hier op ZFM Zandvoort met een zomertje buiten... I don't like it...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 Om staat deze plaat, als je kijkt naar de Nederlandse trofee, er al een tijdje er weer in. Maar ook in de rest van Europa is de zomer nu echt doorgebroken. Dus je uh, zal steeds meer zomerse platen tegengekomen de komende periode in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. En ik het niet alleen, ik heb gelukkig altijd uh, het rode oortje zonder erbij zitten... die uh, voor de derde keer naar de clip aan het kijken is van onze uh, Lina Gomes. En uh, terwijl ik jij geluisterd hebt naar nou, dus de nieuwe binnenkomer van uh, deze week op 37... De Flowrider, Robin Thicke en Verdien White met I Don't Like It, I Love It... gaan wij ons opmaken voor de laatste en de derde nieuwe binnenkomer. En uh, zoals ik al aan het begin van de uitzending zei, is die in handen van Maroon 5... Uh, toevallig is hij vandaag ook voor het eerst uh, binnengekomen in een Nederlandse top 40. Niet de hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40, maar uh, daar straks meer over. Er zijn twee platen namelijk deze week binnengekomen in de top 40... en Maroon 5 was de laatste. Nou, je nog geen... ja, ik leg hem maar even uit aan je, Sander, want ik zag je zo verbaasd kijken. Ik snap hem. Oh, je snapt hem wel. Ja, Oké oh, gelukkig. Nou, Maroon 5 dan. In 1995 uh, spelen de vier leden van de band met elkaar als Karas uh, Flowers... The Fourth World is het uh, enige album dat verscheen. En op MTV was de groep te zien uh, met de single Soap Disco. Nou, in 2001 krijgt de groep uh, versterking van uh, James Valentine. En wordt de naam veranderd in Maroon. Waar later nog het uh, cijfer 5 aan werd toegevoegd. In 2002 verschijnt dan het album Songs of Jane. Dat bij ons bijna een jaar in de album Bij ons, bij hun al <laughs> bijna een jaar lang in de albumlijst gedateerd staat. De eerste single van het album, Harder to Read... blijft steken in de Nederlandse tipraden. De opvolger, This Love... wordt dan de alarmschrijver bij de collega's van 538... en bereikt dan in het voorjaar van 2004... de derde plaats in de Nederlandse top 40. Nou, in het voorjaar van 2007 komt er met uh, It Won't Be Soon Before Long een uh, tweede album uit. Op dat moment was uh, Makes Me Wonder de vierde top 10 uh, hit notering van deze groep. Nou ja, zoals uh, alle goed zelfgerespecteerde artiest ga je samenwerken en de samenwerking met uh, Rihanna op I Never See Your Face Again, dat was in uh, 2008, bevalt de groep uh, dat uh, zo goed, dat in 2011, Christina me Lekker uh, Christina Aguilera een uh, nummer met Maroon 5 maakt we kennen hem allemaal, Moves Like uh, Jagger en dat heeft uh, wekenlang op nummer 1 gestaan uh, hier in Nederland maar ook in de Europese landen Over Exposed is het uh, vierde studioalbum van Maroon 5, waarvan de single Payphone samen met Wiz in 2012 de achtste plaats bereikt. En de opvolger One More Night is met de 16e plaats uh, ietsjes minder succesvol. Nou, zowel Daylight, Love Somebody en Lucky Strike weten noteringen in de tipparade te krijgen. Maar niet in de echte hitlijsten helaas. In september 2014 verschijnt dan het uh, album V, oftewel 5, waarvan uh, Maps en Animals beide echt super vette hits gaan worden. En in 2015 is Sugar dan de laatste single van de originele uitvoering van uh, 5. En in de aanloop naar de zomer verschijnt een nieuwe track. En ik denk dat dit aankondigt dat er ook een uh, nieuw album dan aan zit te komen van deze Maroon 5. Een nieuw nummer is uh, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. Die uh, nieuw binnengekomen op 35, Merle 5. She's always taking a song Pakken. En als je nou denkt, het is prachtig weer hè, ik ga lekker liggen in het zonnetje. Ik zeg vooral doen, maar vergeet je dan niet in te smeren. En voor insmeren tips uh, verwijs ik je echt even door uh, naar mijn uh, zeer gewaardeerde collega Sander, want die er alles van over insmeren als je in het zonnetje gaat liggen, toch Sander? Ja, zeker. Want uh, jij bent woensdag uh, lekker naar het strand geweest. Ja, nou, ik heb het strand deze week even overgeslagen, want ik was eigenlijk alleen maar uh, aan het werk. Maar ja, dat hoort er ook gewoon bij. En, uh, uh, uh, uh, je bent een rot als een kreeft, jongen. Ja. Hoe doe je dat? Nou, insmeren, de zee in, weer terug de zee uit, lekker op de handdoekje gaan liggen. Even mm -hmm. opdrogen en dan weer insmeren. Maar dat moet je niet doen. Nee, wat moet je wel doen? Nou, gewoon of sunblock, ja. of waterproof. Maar ja, dat werkt ook niet echt altijd. Oké. Okay. Maar of gewoon als je de dus, uh, komt, gelijk afdrogen en gelijk insmeren. Nou, zullen we daarop houden? Dus uh, als je lekker op het strand ligt, uh, nu te luisteren naar de Euro Down of uh, je gaat nog naar het strand toe, of morgen misschien... Uh, en helemaal rond de klok van uh, 12 uur s middags uh, uitkijken... op tijd uh, smeren en keren dus. En als je thuis komt, uh, smeer jezelf lekker in met de uh, achtersun... en ga dan niet jezelf in uh, bubbeltjes uh, plastic uh, opwikkelen... en dan in bed gaat liggen, zoals Sander heeft gedaan, want dan... Uh, Drijf je letterlijk je bed uit. Uh, goed, dan was het, uh, deze zomer uh, doet pijn als een motherfuckertje dus. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, Lekker verbranden. Of uh, ga gewoon binnenstaan, doe wel je airco uit. Want het is zonde, vind ik dat. Ik vind het zo zonde. Ik was gisteren uh, even een stukje aan het uh, rijden samen met mijn pa gezellig. En uh, gelukkig zit er climate control in die auto. Dan heb je airco, maar dan wordt het niet te koud, zeg maar. Eerst om mijn pa wat uh, kouder staan. Dat is toch zonde. Dus dan heb ik lekker op 20, 21 graden gezet in plaats van 18. En dan is het prima voor in die auto. Er is helemaal niks mis mee. Kun je zo lekker uurtjes rijden. is helemaal top. Nou oh goed, voldoende over het weer denk ik zomaar. Zullen we verder gaan met de hitlijsten. Um, de Euro, Chris Brown, 5 more hours uh, komt eraan voor je. En daarna, last frequencies. Uh, maar zullen we eerst... Uh, nou, zullen we eerst maar een plaatje doen? Nou, we doen eerst een plaatje. Oké. Okay. De Euro... Samen met Chris Brown, Five More Hours, vinden we deze week op de 31ste plek. Vorige week uh, op 32, één plaatsje, maar omhoog gekropen. En vier weken ondertussen in de lijst zit uh, Chris Brown. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I take you to the moon, baby. I take you to the flow. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby. Let you know, even when we're apart. You uh -oh. Five more hours down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 ...van de festivals op het moment. Overal in het land uh, zijn mensen naar festivals of gaan naar festivals of zijn geweest... ...want ik zie dat niks anders voorbij komt als uh, festivalfotos op de social media. Ziet er wel wel gezellig uit hoor. Niks mis mee. Waar uh, ook niks mis mee is, is... Hé, uh, hey, wacht, wat, wat hoor ik nou? Oh, wacht even, het is tijd uh, voor een kleine race mee. Ja, we zijn alweer bij dertig aangekomen wil. Ik denk, wat hoor ik nou opeens je start er zelf weer, hè? Pijda. Ja, ik wou je eigenlijk overslaan vandaag, maar dat gaat helaas niet op. Uh, kleine resume dus uh, van uh, Zonder van 40 tot dus en met de 30 voor jou. Op nummer 40 hebben we Actie met een height. En op nummer 39 nieuw binnengekomen deze week. Selena Gomez Featuring. Acep met Rocky. Asep Rocky. Acept Rocky met Good for You. En al acht weken in de lijst op nummer 38. Clean bandit met Kwanger. Ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 37 is Floyd White featuring Robynchick en Freddie White met I don't like it, I love it. En op vijf weken in de lijst op nummer 36 Paulina Gargarina met A, a Million Voices. En ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 35 nummer 5 met This Summer is Gonna Hurt Like a Motherfucker. En Sanne weet er overal alles van af. Dat weet ik zeker. Al twee weken in de lijst nummer 34, Walk the Moon met Shut Up and Dance. Ja, dat was ik net vergeten erbij te zeggen. Walk the Moon, Shut Up and Dance is een re-entry, zoals het zo mooi heet. Die is altijd tijd de aap nummer. En die is vorige week dus binnengekomen gekomen op 34 en ik sta nog steeds op 34. Dat is eigenlijk wel een unicum. Meestal met nieuwe nummers uh, gaan ze meteen uh, de hoogte in. Maar deze niet, dus ik nee. nog even kwijt. En op nummer 33 hebben we Carly Rae Jepsen met I Really Like You. En op nummer 32, Megan Trainer met Dear Future Husband. En op vier weken in de lijst op nummer 31... we hebben hem net gehoord, door. featuring Chris Brown met 5 More Hours. En op nummer 30 hebben we Taylor Swift... featuring Kendrick Lamar met Bad Blood. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dankjewel. Zonder daarvoor. Wij gaan door met nummer 29 van deze week... hier in de Euro Breakdown. De prachtige de vandalen, Last Laat Reality.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 Mm hey -hmm. Met een prachtige oh, mooie nummer hij heeft hij in zijn tweede week het al uh, weten te schoppen tot de 27e plek. Het is eigenlijk zonder dat ik er doorheen praat, hè? Ah, het is een mooi nummer. De 27e dus voor uh, Ed Sheeran. Geen die ook vorige week is uh, binnengekomen, dan op 31 staat deze week één plekje laag. Als Ed Sheeran heb ik over Adam Lambert met Ghost Town. the street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 Hey, uh, voordat we ons opgemaken voor het uh, laatste nummer van de eerste uur van de Your Breakdown... ...gaan we nog even een klein is beetje kijken hoe het is in een uh, artiestenland uh, met, uh, ja, al het gezeik zullen we maar even zeggen. Maar ook leuke dingen, er is ook echt plek voor leuke dingen. Zo uh, blijkt Kelvin Harris de perfecte vrouw te hebben gevonden. Ik heb vorige week er al even over gehad, of twee weken geleden was er geloof ik, dat uh, er een dame was... ...die, uh, ja, als er één persoon bij in de buurt is, geen bodyguards meer uh, nodig heeft... Nou, welke dame heeft bodycards nodig? Nou, eigenlijk alle dames helemaal ik zo'n... Uh, nou nee, ja, laat maar. Uh, de DJ waar ik het over heb... plaatste namelijk vrijdag een foto van uh, Taylor Swift... op zijn Instagram. En uh, of hij uh, zich blijft verbazen... over de kwaliteiten van de zangeres... is de grote vraag, want hij schreef erbij... Uh, ze kan ook koken... Nou, dat verwacht ik eigenlijk helemaal niet van Taylor Swift als ze kon koken, wist je dat? Maar goed, uh, op de foto is te zien hoe uh, Taylor Swift een uh, maaltijd aan het maken is... met uh, vlees en groenten op de barbecue. Ik dacht dat ze vegetarisch was. Dat dacht ik ook. Nou ja, blijkbaar niet dus. Uh, ze moeten steeds hun uh, best doen om elkaar te zien uh, vanwege hun drukke agenda's. Uh, zo kon Kelvin Harris uh, deze week uh, naar haar show in Dublin. Eerder deze week plaatste de Taylor een foto van een uh, boottochtje over de Thames. ...waarop het uh, setje elkaar omhelsde. Ik, ja, je weet het. Oh, het hele shift. Hé, hey, uh, Meghan Trainor dan. Meghan Trainor kennen we natuurlijk allemaal van dat prachtige nummer... Beest en nog uh, vele andere. Maar uh, Trainor moet nou uh, rustig aandoen uh, met haar stem. Ze heeft een bloeding op haar stembanden gehad. De zangeres deelde het nieuws uh, via haar eigen social media. En liet weten dat ze complete rust moet nemen. Tot haar keel weer compleet hersteld is. Zo zegt zij: Ik heb nog nooit een optreden moeten afzeggen. Dus dit is vreselijk. Ik ben in New York en ga ook nog andere artsen zien. Heel frustrerend dat ik geen geluid kan maken, zegt ze. Nou, ik weet wel dat er sommige mensen best wel blij mee kunnen zijn hoor. Maar niet iedereen. Nou ja, ik vind het jammer dat ze geen geluid meer kan maken. Want ze kan prachtig uh, zingen. Nou, op zich heeft ze al een relatief uh, rustige maand... maar zal vanaf september weer uh, veelvuldig uh, op het podium gaan staan. In april liet uh, Sam Smith uh, weten een soortgelijke klachten te hebben. Hij was daarna drie maanden uitgeschakeld. Dus uh, Megan? Sterkte. Bereid je maar voor op het ergste. Hey, volgende uur uh, natuurlijk de Nederlandse top 40. We gaan kijken welke de top 3 is uh, van deze week in de Euro Breakdown. Maar eerst gaan we luisteren naar Sander Kebab 24. Heden James. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you.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 There's something about you There's some about you. There's something the you. There's some about you. There's something. the you is some